Een hoorspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Wien van Zand. in de bewerking van Anna Bosman, regie Marlies Cordia, deel 10. Heerlijk, hoor, daar in Zeeland. En nog zo rustiger. Jullie hebben wel geboft met het weer. Nou, s'morgens vroeg de deuren open en buiten eten. Het was echt ontzettend gezellig. En het huisje? Dat was in een wippenkamp. Ideaal. Ook voor Rudy. Daar had je geen omkijken naar. Ja, wat wil je? Zand en zee. Dat hadden wij ook in Portugal. Oh ja, jullie zijn weer in Portugal geweest. Ja, Koen wil niet anders. Hij is eenmaal gek op vissen, hè? Nou, en uh, daar kan hij zijn hart ophalen. En hij bakt ze zelf. Wat wil je nog meer op vakantie? Ziet. Dat is wel makkelijk. Rudy, niet doen. Mag niet. Oh, een echte doerak. Uh. Hij is wel uh, lief. Rudy, niet doen. Daar is je auto. Kijk. Daar is je auto. Jammer, hè, dat hij nog niet in de tuin kan spelen. Dat zou best kunnen als die tuin maar een beetje op orde was. Nou, mooi werkje voor Sjoerd. Daar moet je bij Sjoerd nu mee aankomen. Een siertuin vindt hij niks voor Rudy. Wat is dat dan toch voor onzin? Een kind kan toch best in een tuin spelen? En al zal hij een paar bloemen plukken, dan is er toch nog geen man overboord? Zeg dat maar eens tegen Sjoerd. Hij heeft er een hekel aan hem te verbieden. Oh jee, ja, typisch Sjoerd. Ja, hij heeft zo zijn eigen ideeën over opvoeden. Ach. Arme Marije. Ja, dat valt wel mee hoor. Maar soms is het wel een beetje lastig. Wanneer ik Rudy net heb geleerd om bijvoorbeeld uh, van dat af te blijven. Hm? En hij pakt het als Sjoerd thuis is, dan kan hij gerust de gang gaan. Oh ja. En hij kan nog steeds niet lopen. Ach joh, dat kan ik toch nog lang genoeg. Ja, maar die van jou doet het toch best? Ja, ik, ik weet echt niet wat ze heeft. Maar ze zeggen altijd dat jongetjes een stuk langzamer zijn. Dat zullen we dan maar hopen. Hij kan het best hoor, maar hij is echt een beetje gemakzuchtig. Ook met de poot. Ach, dat komt allemaal wel, al, joh. Ik zeg goedemiddag. George, hey, dag broer. Zo, hebben jullie het gezellig samen? Nou, dat gaat best hè, Marij? Ja, en die twee, die kunnen zo goed met elkaar opschieten. Ah, daar is mijn kleine nichtje. Kom jij zo lekker met Rudy spelen, hm? Ja, jij bent er ook. Kom eens met pap, dat gaat van daar hij is door en door <tie> Hoe kan het nou? Ik heb het net verschoond. Maar Rudy is weer nat, hè Rudy? Nou, dat kan de beste gebeuren? Stoute Rudy. Rudy is helemaal niet stout. Hij hem hm? dan even je mond. Hij kan toch zeggen dat hij op de pot moet. Ja, het is nog een kind. Daarom juist. Zeg jij er eens wat van, Jantine? Sandra is toch al zindelijk? Uh, ja, overdag wel. Nou, dat is dan prettig voor, Jantine. Heb je ooit? Rudy, nou niet meer plassen hoor. Je moet er een knijper op zetten. Sjoerd, doe helemaal niet zo flauw. Flauw, ik ben juist in een opperbeste stemming. Heb jij, Jantien, het grote nieuws al verteld? Nee. Nee? Hebben jullie groot nieuws? Jazeker. Nou, oh, Marij, vertel het maar. Vertel het maar. Ik heb er voorlopig niks mee van doen. Nou, uh, jullie maken me toch ontzettend nieuwsgierig, hoor. Nou, zusje, wij gaan met z'n drieën naar het Midden-Oosten... Hè? hoe bedoel je het Midden-Oosten voorgoed? <laughs> voorgoed, nee, met vakantie. Oh ja, ja. ja dat had ik kunnen weten. Natuurlijk <laughs> had je dat kunnen weten. Nou, wat zeg je ervan? Uh, hè, ja, hè? dat is nog eens wat anders dan een bungalowtje in Portugal. Nou, ik wil er zo weer naartoe. Nou, dat kan best, maar wij gaan naar Israël. Oh, dat is toch wel naast de deur. We hebben de tijd. Maar gaat het kleine wurm ook mee? Ja, hoe vind je dat? Assured, daarvoor is Rudy toch al veel te klein. Onzin! Net of daar geen kinderen leven. Maar broertje, die zijn dat toch achterbellen? Rudy kan er ook aan wennen, let maar eens op. Maar wat moet hij eten? Melkpoeder nemen we mee, daar gindt is fruit in overvloed. Ik vind het knap egoïstisch. Maar hij begint weer opnieuw. Ik wil het liefst op reis gaan met mijn vrouw en mijn kind. Is dat egoïstisch? Ga jullie dan samen? Breng Rudy bij mij. Bij jullie op de flat? Nee, dat wordt niks. Ik heb ook nog voorgesteld dat we met z'n tweeën gaan en Rudy op de boerderij brengen. Dat vinden ze daar best leuk. En ik heb ook al gezegd dat dat niks is voor die kleine met al die zware landbouwmachines. Niks is goed, wat je ook voorstelt. Je wil gewoon je zin doordrijven. Waarom ga je dan niet alleen? Nou, of dat gezellig is. Maar voelt die collega van je er dan niks voor? Je zou het toch vragen? We gaan met z'n drieën, Marij. Daar heb ik me zo op verheugd. En dat doen we ook. Blijven jullie eten? Nee, nee, nee. Sandra is gisteren ook al zo laat in bed gegaan en Koen rekent erop dat we thuis komen. Kijk, kijk, daar zijn de wereldreizigers. Dag jongens. Hallo. Dag moeder. Hallo. Hoe is het geweest? Fantastisch hoor, overweldigend. En Rudy? Zeg het dan tegen oma, ja. waar heb jij opgezeten? Wat? Huh? Ja, kameel hè, ja kameel. Hey, moeder, we hebben het geweldig gehad, hoor. Ja? Echt onvergetelijk. Oh, wat enig. Zeg, nog bedankt voor de brief, hoor. De leuke brief van Marij is enig. Mama. Oh, niet doen, Rudy. Nee, schatje, niet. Nee, dat dus van opa. Ja, opa mag toch niet meer roken, hè? Had ja, jij ja, dat kind maar qua je streek. Ja, moeder, dat zit in de familie, hoor. Oh, jongen, heb ik je zo opgevoed. Oh, wat is er, Rudy? Ja, maar, oh, maar Rudy. Wat nou? Zie je dat nou niet, Sjoerd? Op het pakket. Oh, oh, een plasje. Ja, een plasje. Is Rudy nou nog niet zindelijk? Heb je verschoning bij je? Ja, goed? ik dacht ik wel. Ah, dan, uh, hier in de tas, ja. Oh, nou kom heb... maar kleine kerel, kom maar. Wil oh. papa dan niet te helpen? Nee. Ja, ja geen mij maar weer de schuld, moeder. Nou hoor. ja, wie anders. Zo, zestien hier. maanden nog niet droog. Oh, kom maar, ah. uh, Zestien maanden nog niet droog, of dat het belangrijkste in het leven is. Nou, belangrijk Belangrijk. Je kan met zo'n kind toch niet fatsoenlijk op visite gaan. Nou, daar gaan we niet meer op visite. Nog een eenvoudig. Uh -huh. Voor mij hoeft Rudy niet op te zitten en pootjes te geven. Als hij dat plassen vervelend vindt... dan houdt hij er vanzelf wel mee op, hoe moeder. Oh, wordt er tegenwoordig zo opgevoed. Laat die jong gods water maar over Gods zakken laten lopen. Oef, je moest je toch schamen, Sjoerd. Je hoeft niet te spotten met dingen die heilig zijn. Het geeft toch geen pas om hier de boel vies te maken. Als je al tien met Sandra hier is geweest... Dan heb ik niet dat op te ruimen. Dat is dan fijn voor Jantien. Ja, nou, en, en Sandra zegt ook al papa en mama. Oh. Eén keer zelfs opa. Kijk eens aan. Ja, Dit heeft er een aardige duit in de spaarpot opgeleverd. Mm -hmm. er was zo trots als een pauw. Nou, dat verdient hij maar niet, hè, Rudy? Soort. Soort, ik heb meeleid met jouw vrouw. Oh, krijgen we dat weer. Heeft ze soms een beklag gedaan? Nee, nee, nee, nee, rustig maar hoor. Nee, ze heeft er niet dat over gezegd. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ik kom bij je. Maar ik heb zelf ook een oog in mijn hoofd, Sjoerd. Al die dingen die ik heb gebreid, die heeft hij nooit aan. Nee, die kleren liggen keurig in de kast. En daarbij moeder Wol kriebelt. Oh. He, je kleinzo voelt zich veel gelukkiger in een gewoon badstofboeltje. Mm -hmm. Het is een goed kind, dat naar zijn vader uit. En Rudy? Je moest je schamen, Sjoerd, zo oud als je bent. Oh, ik wil me helemaal niet met jullie huwelijk bemoeien, helemaal niet. Meer. Maar je zoon heeft toch een moeder. En die wil hem best leuk aankleden. Daar ken ik Rijn al goed genoeg voor. Ze zal heus genoeg gedaan hebben om hem zindelijk te krijgen. Maar jij bent overal tegen. Als je thuis ook zo bent, dan is het geen wonder dat Rudy nog geen hoorbaar woord kan uitbrengen. Oh, wat is het nou? Laat nou, toch, moeder. Nou. Doe maar ook in. Ja. We zullen maar. Je weet, George. Niks van de hand, Rudy. Ik ben nooit voor jullie huwelijk geweest. Maar nu sta ik helemaal aan haar kant. Ze doet ontzettend haar best. En jij doet maar of alles de gewoonste zaak van de wereld is. Dat is allemaal onze zaak, moeder. Dat is helemaal een kwestie tussen Marij en mij. Mm -hmm. En als jullie de prijs opstellen je kleinzoon hier nog te zien. dan zul je moeten intomen, ja. moeder. Rudy aanvaarden zoals die is. De stakker, ja. Troost dat Marij er ook nog is. Zij heeft het goed met haar zoon voor. En ze vecht wel tegen de bierkaai, als jij op die manier doorgaat, Joe. Nou. Oh, oh, nee, nee, nee, ik hou mijn mond verder wel. Nee, dat zo is. Zo is het, zo is het. Ik ben volwassen en doe wat ik zelf wil. Onthoud het maar goed. Jassa. Wil je koffie? Nou, kijk eens wie er is, Rudy. Oma, oh, oh, had toch even gebeld dat u zou komen. Ja, mag ik eerst even... Oh, mag ik eerst even Rudy op het potje zetten? Ja, misschien lukt het me nou. Natuurlijk. Kom maar schat. Oh. Ja, je bent toch een flinke toer, Marij. Elke kind moet weer helemaal leren zindelijk te worden, hè. Ja, dat wel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Blijf blijven zitten Rudy, nee. Zo, een lekker kopje koffie. Ja. ja, ja, heel goed Rudy, heel goed. Zie je wel, hij leert het wel. Ja, als Sjoerd er niet bij is, dan gaat het een stuk beter. Hij denkt over de opvoeding van Rudy nou eenmaal anders dan ik. Ja, ja, Marij. je hoeft mij niks te vertellen, hoor. Je hebt nou helemaal geen makkelijke man getroffen, kind. Ja, ja. ja. <laughs> is hij nog altijd zo recalcitrant, Sjoerd? Dat valt wel mee, hoor. Ja, Marij, weet je, van jongs af aan is het hem nou eenmaal voor de wind gegaan. En in de wieg was hij al een opvallend knappe baby die door iedereen werd verwend. Va? Glad fout natuurlijk. Maar ja, we waren er eigenlijk allemaal zo van overtuigd... dat hij de opvolger van vader zou worden op de boerderij. Maar ja, aan de andere kant hebben we onze kinderen... nog eenmaal vroeg bijgebracht dat ze hun eigen weg mochten kiezen. Hè? Ja. Maar ja, nu gaat het om een kleinzoon van ons. Rudy. Ja, we staan vanzelfsprekend verder van hem af. Maar ja, toch is het... Uh... Mijn moeder... Oh, natuurlijk, Marij. Natuurlijk sta jij aan de kant van je man. Maar je schoonvader en ik zijn niet blind hoor. Als Sjoerd met die reismanie van hem aan de gang blijft, zeker met Rudy, dan breng je hem maar bij ons. En jij bent ook van harte welkom hoor, op de boerderij. Ja, kind. Ik vind jou een dappere vrouw. Je hebt ook echt geen slechte man getrouwd, Marij. Maar wel eentje die zich moeilijk naar de wensen van anderen wil schikken. Ja? Ja, och, kijk nou. Begrijp je, Marij? Toen Rudy er nog niet was, toen ging het alleen om jou en hem. Maar nou niet meer, nou gaat het ook om jullie kind. Ons kleinkind. Ik heb jou met heel andere ogen leren bekijken, hoor. Sjoerd blijft altijd ons kind. Maar zijn vrouw willen we ook heel graag als het onze beschouwen. Ja? Ja. Oh, knappe jongen. Och, maar jij hebt je best gedaan. Oh. Moeder, uw koffie is helemaal koud geworden. Hé. Hey, Doe het eens dus uit. wil slapen. Sjoerd? Ik wil met je praten. We hebben de hele avond tegenover elkaar gezeten. Je wilde zelfs geen spelletje met me spelen. En nou, als ik wil slapen, moet jij weer praten. Je hebt niet eens gevraagd hoe het gegaan is bij de dokter met Rudy. Je weet dat ik erop tegen was dat je ging. Lieve Sjoerd, ik doe het toch niet voor mezelf, ik doe het toch voor ons kind? Met ons kind? Is niks aan de hand. Maar het is toch raar dat hij nog geen zinnig woord kan uitbrengen. Ja, dat je dan met andere kinderen te maken. Rudy is zoals die is. Sjoerd doet toch niet zo stug? Nou, wat had die dokter te vertellen? Met Rudy is alles goed. Hm. En daarvoor moest je naar de dokter? Ja, voor alle zekerheid. Hij kon toch net zo goed wat aan zijn oren hebben. Als Rudy wat aan zijn oren heeft, heb ik het ook. Alleen... Wat alleen? Hij zou wat meer contact met andere kinderen moeten hebben. En daar bedoel je mee? Nou, voor de draven mee. Je wilt er toch praten? Praat maar op. Ach, laat maar. Dat is makkelijk. Hm? Nou, vertel het maar. Ik ken je het niet op. Short? Ja. Short? mag Rudy zo gauw mogelijk een broertje of een zusje hebben? Als hij drie was, zou die dan nog wel geen speelkameraadje kunnen hebben, maar we zouden hem wel echt al in de zorg voor de baby kunnen betrekken. Heb jij dat ook van die pil? Van de dokter. Ja. Dat is het niet zo normaal. Ik wil het graag. En ik denk dat het ook goed is voor Rudy. Is het dan zoveel gevraagd? Er zijn al te veel kinderen op de wereld. En daarbij. Ja? Eén kind op reis levert al moeilijk op. Met z'n vieren kan het toch ook wel? Zeker als we naar Zeeland gaan in dat gezellige huisje. Hm. Zeeland. Wat er in andere landen meer bestaat. Ja. We zullen eerst maar even afwachten hoe het verder met Rudy gaat. Jij, wat Rudy in verwachting was, voelde jij een paar maanden lang niet lekker. En tijdens onze zomervakantie kunnen we dat beslist niet hebben. Vakantie? Dat is het enige waar je aan denkt. Ja. En niet aan een vakantie op een eiland of Zeeland. We gaan naar Thailand. Dat, dat is toch bespottelijk? Zo'n kind. Je bent een pure egoïst. Je had nooit vader moeten worden. Misschien niet. Maar goed, Rudy is er. En daarmee wordt het geslacht dijken maar voortgezet. Want ik zie mij nog niet trouwen. Maar de zaakjes je spreekt u zelf wel mooi tegen. Danet wil je nog een kind van me. Dat kan best. Nou, ik weet hoe jij erover denkt. Zou ik van zo'n vent geen kind meer willen hebben? Mijn God. Sorry, Sjoerd. Dat had ik niet mogen zeggen. Jij houdt op jouw manier van je zoon. Je wilt hem ook meenemen op vakanties. Oké, okay. het is misschien niet egoïstisch... maar egocentrisch. Alsof dat niet op hetzelfde neerkomt. Sjoerd, je moet me begrijpen... Ik zie niets in die reis. Daar blijf ik bij eiland. Ik hem dan bij mijn ouders. Of daar de gevaren niet op de loer liggen. Doe het licht maar uit. En laten we maar proberen te slapen. Anders zeggen we nog meer dingen waar we later spuit van krijgen. Wel, dus.